Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Meer dan de helft van de besmettingen in Nederland is met de Delta-variant. Dat is die nieuwe, veel besmettelijkere vorm van corona. Het RIVM heeft het berekend, zegt verslaggever Joost Gellevis. Nou, het gaat om een verdubbeling van 9% in week 23 naar 17% in week 24. En dat is natuurlijk alweer twee weken geleden en het RIVM verwacht daarom dat het aandeel van de Delta-variant inmiddels op 50 ligt. De Delta-variant is dus besmettelijker. Toch denkt het RIVM niet dat de ziekenhuizen snel weer vol zullen stromen... omdat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn uit het hele land komen berichten over lange rijen bij de testlocaties, zoals hier in Noord-Holland. Nou ja, ik sta nu al langer dan een uur in de rij. Ik denk nu een uur en een kwartier. Um, ik ben wel over de helft. Er zijn meer dan 270.000 afspraken gemaakt bij testen voor toegang. Dit weekend zijn de eerste grote festivals. De vrouw die in de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte, wordt nu toch vervolgd. Ze stond afgelopen weekend in de weg met een kartonnen bord, omdat ze op tv wilde komen... Tientallen renners maakten daardoor een smak tegen het asfalt. De toerorganisatie wilde niet dat ze gestraft werd, omdat er al genoeg aandacht voor de zaak was geweest, maar de Franse justitie wil dat ze toch voor de rechter komt. En er is nieuws over de vrouw die ons massaal door de coronatijd heeft gesleept. insta Orgel orgeljoken. Ik ga spelen Hotel California van de Eagles. is inmiddels 71 en speelt voor haar 40.000 volgers nog steeds meerdere liedjes per week op haar orgel. Maar ze gaat het rustiger aandoen, want het werd haar te veel. Waardoor ik geen tijd had om ook af en toe eens naar iemand toe te gaan of een stukje te fietsen. En ik pas ook nog op mijn kleindochter. en Mijn kleinzoon geef ik nog vaak huiswerk Ze wil haar oude leven weer een beetje terug, want steeds herkend worden en op de foto moeten. Het is best vermoeiend. Ik ja, heb bijvoorbeeld dat ik gaan boodschap wil doen en dan denk ik oh, zit mijn haar wel goed? Want ze herkennen me. Helemaal verdwijnen van school. Social media doet ze trouwens niet. Ze blijft optreden, maar dan gewoon wat minder vaak. Heb ik het weer nog. Op de meeste plekken zie je de zon nog lang vanavond. Behalve in het zuidwesten. Daar wordt het langzaamaan grijs. Morgen een prima zomerdag met veel zon. Het kan 26 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In vergelijking met de rest van het land is het in onze regio relatief rustig. Op de A6 wat vertraging vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En die vertraging heb je ook op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. tussen Wieringenwerf en Brezandijk, 2 kilometer file. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Batouverdorp en en Velsen staat 8 kilometer verkeer stil. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Leer je maar naar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 Alegría Macarena, eh aard? Maga er een aard? Maga er een aard? Maga er een aard? Maga er een aard? Maga er een Come my name is Magdalena. Always at the party con las chicas que buenas. Come join me, dance with me and all you fellas, chat along with me. tu cuerpo alegría alegría y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 Why do I complain? Why is too much still not enough for me? See you.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het hele land komen berichten van lange rijen bij de testlocaties. Voor dit weekend zijn zo'n 270.000 testafspraken gemaakt bij testen voor toegang. Het RIVM denkt dat de helft van de coronabesmettingen nu door de Delta-variant komt. Die variant grijpt sneller om zich heen... waardoor minder besmettelijkere varianten worden verdrongen. De man die verdacht wordt van het bedreigen van auteur Legule met de dood... heeft volgens het Openbaar Ministerie ook gedreigd met het plegen van terroristische misdrijven. Het weer. Morgen wordt een vrij zonnige dag en ook wat warmer dan vandaag met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Do hey, do You. Wow. een sterk verhaal Nee het verbaast me niet heb het zo vaak gezien Oh, -oh.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 De versen. je gaat het zien. Ik heb je bloed onder mijn nagel staan. Heb je lang niks geleerd? Je plek is onderaan. Ik ben. Okay. He's on